Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Verkenner Ronald Plasterk brengt maandag zijn advies uit aan de Tweede Kamer... na een week lang koffie te hebben gedronken met lijsttrekkers. Vandaag deed hij dat voor de tweede keer met PVV-leider Wilders en omzicht van NSC... Zij noemden het na afloop een goed en constructief gesprek. Maar dat betekent niet dat de bezwaren van Omzicht over de ideeën van Wilders er opeens niet meer zijn, vertelt verslaggever Wilma Borgman. Het zegt alleen maar dat die bezwaren en de onderlinge verschillen die er zijn tussen die vier partijen, dat, er, dat die niet zo groot zijn dat er niet gepraat kan worden. En je zegt misschien wat klinkt dat omslachtig? Maar in zo'n kabinetsformatie luistert het altijd heel nauw. Uh, ze zijn het nog lang niet eens over de vraag of ze echt wel samen willen werken. Of ze echt wel. Samen gaan werken. Er is ook echt nog lang geen kabinet. Maar ze zijn het nu wel eens over de vraag of ze willen gaan praten. In de zin van echt onderhandelen. Want het lijkt erop dat dat nu wel gaat gebeuren. Ja, en Plasterk heeft al uitstel gekregen om zijn verslag af te krijgen. Maar maandag moet hij het dan dus echt inleveren. Het Verenigd Koninkrijk beschuldigt Rusland van jarenlange spionage. Ze zeggen dat de Russische Veiligheidsdienst daarachter zit. En correspondent Fleur Laansbach vertelt hoe ze te werk zouden zijn gegaan. Ze zouden dus hebben geprobeerd om communicatie van invloedrijke personen te onderscheppen. Ze zouden zich hebben voorgedaan als bekende contacten, die ze dus niet waren. Ze zouden ja, pogingen hebben gedaan om zich te bemoeien met de Britse politiek. En in dat online contact stuurden de hackers spionagesoftware mee. En Rusland zegt dat er niks van klopt. En ja, vanavond wordt er weer gevoetbald in de Eredivisie. Ook al is het pas donderdag. Koploper PSV is net thuis begonnen tegen Heerenveen. En Feyenoord moet straks tegen Volendam, vertelt commentator Tom van het Hek. Die mogen allebei wat eerder spelen, omdat destijds bedacht was... dan heb je in die laatste Champions League ronde die er volgende week is... je handen een beetje vrij om je voor te bereiden. Nou, inmiddels weten we hoe het gegaan is voor beide. Staat er in die zin niks meer op het spel. PSV is geplaatst en Feyenoord gaat met een derde plaats door... naar de tussenronde van de Europa League. Dus in dat opzicht had het... Die ...maar het is goed dat ze dat op zich doen. Feyenoord-Volendam begint om 9 uur. Heb ik nog het weer voor je vanavond en vannacht... ...komt er vanuit het zuiden regen aan. In het noordoosten is er ook kans op natte sneeuw. Morgen begint nog nat, later droogt het op... ...en is er ook kans op zon bij zo'n 5 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Uh, dat is op uh, de digitale snelweg. Eigenlijk op uh, zo'n digitale... Uh, hoe noem je dat? Digitale tuner. Dat moet ik zeggen. De digitale tuner die je thuis hebt. Daar kan je dan uh, de raadsvergadering... Als je KPN hebt op 1367 volgen. Heb je Siggo, dan moet je dus naar, uh, naar Kanaal 40. Als je dat hebt. Dus dat uh, is even wat, uh, wat je moet doen als je de raadsvergadering wil volgen op de televisie.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 En dat heeft alles met de eurozone Nerd Slag, want uh, nadert. Zo kun je bijvoorbeeld op dit uh, verhaal uh, stemmen bij Penguin Radio. Low-Eddicts, maar er zijn er nog meer hoor. Uh, Jacob D. Edward is een van de mededingers, maar Low-Eddicts is er een van. Ik zal even kijken zo direct welke plekken je allemaal meer kunt uh, invullen. Dit is Van de Tijgen terug, Evolver from breathing in your love stacked fear of losing you on top of my red cage while trying to fall asleep on a floor made of Op zet de dag overkwam en probeer te genieten van de fouten die je maakt ja, Zoet net diepte zot als kibido je raakt Proef de liefde op dat debio vervaagd ja, Wil niet blijven hangen zonder altijd op een vraag zeg, zeg, zeg, dat je bij me wilt blijven op en niet te laat Lies die zij niet te vermoeden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 gevoel en, en kunst en, en uh, mm -hmm. de compositorische techniek uh, te, in zijn muziek te stoppen als Mozart in een hele symfonie. En het is tussen Keith Jarrett en industrial techno, of zo werd er gezegd. Nou ja, dat ja. vind ik heel leuk in ieder geval. Ja, dat zegt het stuk ernaar, ook. Ja, ja. ja. Zeg ja dat de zegt het stuk ernaar, ook. Ja.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 te brengen.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 Life life zoveel om te managen Het universum geeft me niets waar ik niet kan handelen Dus ik face al die challenges Die hele mindset is dus nu no no core Als mijn doorgaat ga ik ook door Alle rhymes die ik schrijf zijn als folklore zijn net alsof ik op de cover van folklore. Ik ben so sure. Yo Lucas, je hoeft geen deze een beat meer te droppen Heb de feeling dat we niet zullen floppen Heb een feel die ze niet kunnen stoppen Ik rap maar op geen plek in de rap scene Wat ik weet ze gaan met tracks niet als rap scene So good with your boy is Wil like like Willen featuring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 Maar als het nu ineens voorbij